Goedenavond, lieve mensen. Goedenavond allemaal. Ik ben die ik ben. Ja, dan vergeet ik mijn naam te zeggen. Mijn naam is Yvonne Hagen aan Ratelwant. Ik ben die ik ben. En vandaar wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. ja. Zullen we een kleine meditatie doen. En dan deze hele lezing, hele lezing maar gewoon als meditatie beschouwen. En dan kun je beginnen door even rechtop te zitten in je stoel. Goed de stoel onder je te voelen. Rechtop zitten. Of... Als je op bed ligt, lekker plat liggen op bed, je voeten op de grond naast elkaar op de grond zetten en zet je rug recht en kijk eens even, is je gezicht ontspannen? Is je tong los in je mond? Let maar eens op hoeveel krampachtige, hoe vaak krampachtige, hoeveel, hoeveel je een krampachtige houding hebt en hoe vaak. Waar zijn je handen? Heb je er wel eens op gelet hoe je, hoe je je handen houdt? Hoe je met je vingers bezig bent? Kun je de rust in jezelf voelen? Kun je rustig luisteren? kun je ook tegelijkertijd het kloppen van je hart voelen en misschien nog wel horen ook en misschien hoor je ook wel je bloed suizen. dat je voet dus rustig op de grond maar bedenk dat je stevig geaard bent. Let eens op je ademhaling. Waar komt je ademhaling vandaan? Ben je nog steeds bezig om boven in je rug te ademen? Gaat nou, heerst vanzelf, hè? Vooral als je druk hebt, of wat dan ook. Of je bent druk aan het praten, en dan let je eigenlijk misschien niet eens op je ademhaling en ben je in de toppen van je longen aan het ademen. Probeer maar eens rustig te ademen, vanaf je zitvlak. Adem rustig in. Houd adem even vast en adem rustig uit. Adem rustig in, hou de adem even vast, en adem rustig uit. Ga eens met je gedachten naar je eerste chakra. Voor de herinnering, misschien weet je het nog wel, maar nou. Geef het de kleur rood. Niet dat er een keuze is, hoor. Ja, dat kan. Nou, dat is eigenlijk wel zomaar. Daar hebben we het nu niet over. Maar dat is rood. Vele facetten van, van rood. En adem daar eens in. Adem rustig in. Een adem rustig uit. Je eerste shakka waar dat zit. Je zit vlak zou je kunnen zeggen. Maar je kunt ook zeggen aan waar je bilnaad op houdt. Dus ietsje onderin je rug. Adem daar rustig in. Die rode kleur. Ga met je gedachten naar je mild. Dan zit je tweede hoofdchakra. Het kan paars zijn als je met seksualiteit bezig bent. Maar het is oranje in zijn algemeenheid. Adem daar eens rustig in. Adem in. Hou de adem even vast en adem rustig uit. Doe het nog een paar keer. Ga met je aandacht naar je zonnevlecht. Je derde chakra, dat zit eventjes boven je navel. Geef de kleur geel. Adem daar eens in. En adem uit. En adem in. En geef de kleur geel. Adem in dat gele licht. Dat gele licht van de zon. Het gele licht van jouw derde chakra. Ga met je aandacht langzaam door je lichaam naar je hartchakra en geef dat de kleur groen. Adem daar rustig in en adem rustig uit. en doe het zelf een aantal malen dus geef de kleur groen aan je hartchakra en voel dat je rustiger wordt Let dus op je gezicht. Heb je dat weer in een spanning? Of heb je dat los kunnen laten? Alle spieren van je gezicht en je handen, heb je die ook los kunnen laten? Adem nog een keer in je hartchakra. Verbind daar de kleur groen in, groen aan. En langzaam door je borst naar je keelchakra. En geef dat de kleur korenbloemenblauw, Blauw, blauwe kleur. Adem rustig in je keelchakra. Geef de kleur blauw aan. En adem daar rustig in uit. Let op je schouders. Heb je die ontspannen beneden? Of ben je weer helemaal gespannen? Let maar even op wat je doet. Adem nog een keer in, houd de adem even vast, adem weer rustig in dat blauwe keelchakarmaat, doe het nog een paar keer. Ga met je aandacht, door je gezicht, naar je derde oog, je voorhoofdchakra, en geef daar de kleur violet aan. Ga met je aandacht naar dat derde oog, dat zit tussen je wenkbrauw, tussen je twee ogen in, ietsje hoger. Soms als je met je handen probeert te voelen daarover, voel maar, doe het maar eens. Dan voel je het tintelen. Ook dat is een chakra dat gaat ook rond. En adem daarin. Adem daar nog een keer in en hou die adem even vast. En adem daar weer door uit. Misschien valt het je moeilijk om daar door te ademen. Maar dan doe je net alsof daar je neus zit bijvoorbeeld, of dat je daardoor kunt ademen. Ga met je aandacht daarheen, adem in, houd de adem even vast en adem rustig Uit. met je aandacht naar je fontanel, de zevende chakra, en adem daarin, diep paars, fluweelachtig paars, ja ik weet het, sommigen die hebben wit, Maar laat ze maar op paars houden. Adem daar. Doe je fontanel bovenop je hoofd. Nou, die adem even vast. En adem uit in je fontanel, is in je paarse fontanel-chakra. alsof het van fluweel is. Kijk, wat je nu gedaan hebt, dat is erkenning geven aan jouw hoofdchakra's. Je zeven hoofdchakras. Met de bijbehorende kleur. Als je dit doet, voelt dat lijf, voelt zich veel lekkerder. Lekkerder bij jouw ziel. Want, velen vergeten zomaar, dat als je in een andere trilling terechtkomt. door het aangaan van je. van je verleden, van al je gebeurtenissen en die. dat je die hebt weten te begrijpen en kunnen accepteren. kom je steeds in een andere trilling terecht. En dat is goed. We zouden dat een hoger bewustzijn kunnen noemen. Maar. Laten we niet vergeten dat we nog een lichaam hebben. Het lichaam hoort erbij. Je dient dat lichaam in dezelfde trilling te brengen als de trilling van je ziel. De trilling van je denken. Door niet te veel in je denken te gaan zitten, alles te berudeneren. Sommige dingen laten zich niet beredeneren, die zul je moeten accepteren. Want weet je, er komt een moment dat je ineens ziet dat de dingen toch volkomen anders zijn. Want alle dingen hebben verschillende uitkomsten en het hangt van je bewustzijn of van je trilling af welke uitkomst bij jou hoort. Je kunt eigenlijk nooit zeggen, zo is het. Omdat zich bij een andere trilling, dat zo is het, weer vervaagt. En iets anders op de voorgrond geschoven wordt. Een ander inzicht. Het is dus ontzettend van belang dat je de ziel, het denken, maar vooral je lichaam in evenwicht hebt. Dan ben je ook meer in staat, dan ben je dus in staat om jezelf te helen. Dan is het niet zo moeilijk om van je hoofdpijn af te komen. Of zelfs migraine. Of pijn in je schouder. Of last van je rug. Want inderdaad, we zouden kunnen zeggen, ja, dat zijn toch allemaal ouderdomskwaaltjes of zo. Ja, dat is een mooie stok, mooie kapstok waar we de boel aan kunnen ophangen. Maar het hoeft niet. Het lichaam hoeft niet achter te blijven bij de ziel. Het lichaam kan heel erg oud worden. Er zijn mensen op deze aarde, die honderden jaren oud zijn. Maar omdat je daar nooit iets van hoort, denk je dat het niet bestaat. En als je er iets over hoort, geloof je het niet. Je gelooft het niet omdat je het niet begrijpt. Maar het is zo eenvoudig. Het lichaam hoeft alleen maar gelijke tred te houden met de ziel. Dat is alles. Dan zijn wij mensen, wij allemaal, en geen uitzondering, allemaal in de staat om heel verschrikkelijk oud te worden. En natuurlijk zou je je kunnen afvragen of dat het is wat je wil. Maar dat is een ander verhaal, vind je niet? het er net over, dat als je in een bepaald bewustzijn bent, of in een trilling, dat op dat punt de waarheid is, of je inzichten zijn, die je op dat moment in je leven ziet, inziet. Als je weer een paar stapjes verder bent krijg je andere inzichten. En dan zie je dat wat je toen als waarheid hebt gezien, een paar jaar misschien, of een, een tijdje daarvoor, dat dat nog wel waarheid is, maar dat er veel meer aspecten aan vastkleven. En bij mijn vorige lezing van vorige week, heb je kunnen horen... Dat het gelijk niet behaald hoeft te worden. Je hoeft niet gelijk te hebben. Je mag altijd gelijk krijgen. Als mensen zo wij zijn om dat in te zien. Dat ieder mens altijd gelijk heeft. Wat denk je? Zou er dan nog zoveel oorlog zijn? Als we het respect hebben voor onze medemensen, dat alle mensen vanuit zichzelf mogen denken. Ze hebben het recht om te denken zoals zij wensen te denken. Dat is het mooie van het leven op aarde. We leven met elkaar op deze aarde met zoveel bewustzijnsvormen. De een wat lager, als ik het mag zeggen, de een wat hoger, als ik het mag zeggen. Maar het zit allemaal door elkaar, al die trillingen lopen door elkaar heen. En niet iedereen is er dit bewust. Oh ja, natuurlijk, er zijn mensen die, ja, ik heb het al eerder genoemd, maar daar ligt geen kritiek in hoor, of een oordeel in, maar die een zelfgenoegzaam leven leiden. En kijk, ook dat is goed, want je kunt daar niet achter kijken, jij kunt niet zien. Wij mensen zijn niet altijd in staat om te zien waarom iemand zo'n leven leidt. Je kunt er de best over in hebben, omdat je zelf zo moeilijk hebt. Dat is ook een nare manier van kijken. Maar je kunt ook kijken naar iemand en dan denken, nou, het zou kunnen dat hij in een vorig leven een zwaar leven heeft gehad. En nu het op deze manier wil doen. Misschien heeft hij in een vorig leven nooit bezit gehad. En nu vergaart hij zich bezit materiële dingen. Hij wil alleen maar daarmee bezig zijn. Wat is daar mis mee? Toch helemaal niets. Dat mogen mensen toch. Dus ja, ieder mens heeft altijd in zijn of haar optiek altijd gelijk. En we weten toch dat om je gelijk te, te behalen en een overwinning te behalen op een ander, je nooit de vrede in je eigen hart zult krijgen. We weten het allemaal, niemand uitgezonderd. Luisteren we, daar, luisteren we daar ook naar? Als we daar niet naar luisteren, nou dat weten we toch wel, hè? Het zal escaleren in ruzie. En wellicht later ook nog in, ja, in oorlog. Want het is niet zo moeilijk om mensen mee te slepen, hoor. Je kunt mensen heel emotioneel heel gemakkelijk beïnvloeden. Daarom is het ook zo belangrijk om goed na te denken wat je zegt? Is het opruimen in de taal, of zijn het woorden waar liefde in zit, liefde en toch niet iets dat je over je heen laat lopen? Die woorden van ruzie, het is zo gebeurd. Het zal, het zal mensen meeslepen die niet duidelijk in zichzelf staan. En we weten toch allemaal dat zo'n houding mensen van elkaar vervreemdt. Mensen zien elkaar, zien elkaar niet eens meer als mensen, maar als een object dat, dat dood moet, dat weg moet. En het respect, met andere woorden de liefde, kan toch zomaar hopeloos verloren gaan. En de pijn die het bij alle mensen heeft, maar ook de pijn die het alle mensen van de aarde geeft. Want mensen zijn zich nu toch werkelijk wel bewust dat oorlogen geen optie zijn. Het raakt ons allemaal. Wij, wij zijn ons dit toch wel bewust. Maar vragen mensen dan. Hoe, hoe zou je reageren als je huis, als je familie aangevallen wordt? Sta je dan nog steeds in je eigen vrede? Keer je dan nog steeds de ander je wang toe? Durf je in je eigen vrede te blijven staan? Of schiet je uit jezelf, uit je evenwicht? En ga je er toch op losmeppen? Dat kun je alleen maar zelf oplossen. Dat kun je alleen maar zelf beantwoorden, deze vraag. Want als je eerlijk naar jezelf kijkt, zie je dat het nog niet zo gemakkelijk is om de ander. De wang toe te keren. En daardoor de vrede in jezelf te bewaren. Dat lijken zulke dus eenvoudige woorden. Maar als je eens in je evolutie hiervoor staat. Als je de moed kunt opbrengen. Om op te staan. Duidelijk te zijn naar de ander. De ander jouw wang toe te keren. Respect te hebben voor de mening van een ander. Maar toch niet over je heen laat lopen, door de duidelijkheid die je uitbrengt, dat je in jezelf staat. Dan bestaat er ook geen angst, want je bent ervan overtuigd. Dit is iets wat je zeker weet dat het leven altijd doorgaat. Dat het leven dat in het moment, moment nu geleefd wordt, altijd is. Het leven houdt niet op. Ja, zeggen mensen dan. Moet je daarom dan maar al je familieleden laten ombrengen? Vreselijke vragen, hè? Maar soms zijn deze offers en deze karmische mogelijkheden om eindelijk in een lange reeks van levens het eindpunt te bereiken van altijd oorlog. Om eindelijk eindelijk het karma van oorlog te laten ophouden te bestaan. Ook al kan dat vreselijke offers brengen. Maar blijkbaar is dat het enige om de mens van de aarde tot zinnen te brengen. De mens die altijd maar doorgaat met moorden, met vechten, en op deze wijze zichzelf zal vernietigen. Eindelijk zal een mens dat doorhebben. Maar pas als wij, de, als wij mensen die duistere kant van onszelf begrepen hebben, begrepen hebben tot op het pot. dus in alle aspecten van de oorlog en ruzies doorgeleefd te hebben, begrepen hebben, dan pas zal de mens het tot zich nemen. Zal de mens het negatieve accepteren van zichzelf... En alles hierover bemediteren in zijn leven. Of wellicht in vele levens, om zich voortaan altijd te distancieren van alles dat niet met de liefde te maken heeft. Het is niet anders dan een keuze. Een beslissing die altijd, op ieder moment, genomen kan worden. Maar voor de mens van de aarde zal die keuze pas gemaakt worden na veel leed en veel geweld. Daar kunnen levens over gaan, of niet? Oog om oog, tand om tand? Op dit moment is op onze aarde te zien hoe mensen bezig zijn gelijk uit te vechten, werkelijk uit te vechten. Gelijk van beide partijen, van meerdere partijen is al lang niet meer van belang. Het zou wel zo kunnen zijn dat de meeste mensen het gewoon vergeten zijn. Het kan zelfs ook nog honderden jaren doorsukkelen. Misschien dat er iemand opstaat om allen te vergeven, zichzelf te vergeven, het land, het andere land, of welk land dan ook, te vergeven. Keer de andere wang toe. Een mens dus, een mens die op zal staan. Een mens dus zo duidelijk en zo oprecht. Dat allen zullen luisteren, dat alle mensen zullen luisteren. En alle mensen in staat zijn die liefde, deze liefde te voelen. En het diep in zichzelf voelen. Om voor eens en voor altijd te besluiten dat vechten geen zin heeft. Dat vechten slechts verliezers oplevert. Zo kan ik me herinneren dat een aantal jaren geleden een uit, uitwisseling was van, tussen kinderen van een jaar of negen of tien uit, uit twee landen. En toen, ze, toen ze weer terug waren in hun eigen land, in hun eigen huis terugkeerden, begon het ene jongetje onbedaarlijk te huilen. De reporter die erbij stond vroeg waarom hij nou toch zo ging huilen. Het was toch ook wel weer leuk om bij zijn eigen ouders terug te keren. Maar het jongetje zei, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen de vrede niet vast kunnen houden. En dat deze uitwisseling nooit meer zal voortkomen, nooit meer zal voor zal komen. Dit jongetje wist dat hij in de toekomst niet meer zorgeloos zou zijn. Het, het verdriet van dit kind was zo groot. Het is toch alweer een heel wat jaren geleden, maar ik, zo af en toe moet ik daar toch nog wel eens aan denken. Ik ben het ook nooit vergeten en het jongetje heeft helaas, heeft helaas ook gelijk gekregen. En ik denk wel eens, of hij nog steeds die vrede in zichzelf voelt. En ik denk wel eens, leeft hij nog? Dat kinderen zo'n zware last mee moeten nemen op die leeftijd. Door het gedoe van volwassenen. En ook diezelfde volwassenen die de haat op hun kinderen overbrengen. Het is bijna niet te geloven. Ik zou bijna zeggen, als je dit in een sprookje hoort, nou, dan heb je meteen een oordeel klaar. Dat nou, belachelijk zeg. Goh. Ja, maar ondertussen gebeurt het wel. En wordt het tijd dat we allemaal wat meer inzicht krijgen. in hoe de liefde werkt. Ik zou er kunnen bedenken... Dat er een vrije wil op aarde is. En dit mag, dit kan gewoon allemaal op deze aarde plaatsvinden. Alles kan uitgevochten worden op deze aarde. En het lijkt een eindeloos gedoe over wie er gelijk heeft. Wie er begonnen was. De harde woorden. Het onbegrip van mensen onderling. Ja, en het lijkt onbegrijpelijk. Toch dienen ook deze mensen, al deze mensen, te begrijpen dat je je puur, je naaste, lief dient te hebben als jezelf. Eens in een je aantal jaren geleden. Heb ik deze zin gebruikt, of in ieder geval gebruikt in een gesprek en uitgelegd? Maar mijn gesprekspartner, die aan de overkant van de tafel zat, vond niet dat je je buren en je, en je naaste lief diende te hebben als jezelf. Hij wilde het niet begrijpen. En eigenlijk, ik zag de woeste blik in zijn ogen, en ik dacht: oei, direct wil hij me over tafel sleuren om ze gelijk te. Om ze gelijk te halen. Toch zie ik hem één keer in het jaar op een beurs. En de begroeting is altijd allerhartelijkst. Maar ik weet het. Hij ziet me, hij kijkt me aan en hij denkt: Oh, dat is dat mens weer dat, dat, die dat toen gezegd heeft. Want dat blijft hangen. Heb je naaste lief als jezelf. Ik bekijk me dus altijd een beetje anders, heb ik door de jaren heen gemerkt. Dus ja, ook dit valt ooit. En misschien is het al lang gevallen, en haalt hij daar nu ook heel veel inzicht uit. Inmiddels ken ik de hele familie. En Ja, lijken me niet mensen die niet nadenken. Maar over het algemeen, op deze aarde, gaan mensen maar door om de overwinning te behalen. Welke overwinning dan ook. En let wel, voor mij maakt het totaal niet uit wie of wat. Het gaat al lang niet meer om het gelijk. En trouwens, ook al ging het om het gelijk, dan gaat het daar ook niet om. Kijk maar eens. Als je het vanuit de ruimte bekijkt, van een hoog punt naar de aarde toe, is het zo ongelooflijk vreemd dat mensen die één zijn met elkaar, die dus feitelijk één volk vormen, zo tegen elkaar, zo tegenover elkaar kunnen staan. Toch mag het hele gedoe op aarde uitgevochten, uitgevochten worden. Wij leven immers op de planeet van de vrije wil. En we kunnen hier naar kijken om te beslissen dat we het zelf nooit, nooit. Maar dan ook nooit meer op die wijze doen. Want we hebben het allemaal, allemaal ook gedaan. We hebben allemaal de ander de kop ingehakt. We hebben allemaal oorlogen gevoerd. We zijn allemaal vreed geweest. En we hebben het achter ons gelaten. Alle mensen hebben de woede en de ruzie in zichzelf gevoeld, eens. Eens op een moment in hun eigen evolutie. Eens in een leven. In één van hun levens. In dat licht gezien zou je kunnen zeggen, moeten we wachten totdat alle zielen een hoger bewustzijn, een, een groter inzicht hebben bereikt? Alle zielen, dus ook de lagere bewustzijnsvormen van zielen? Hoe lang zal het duren totdat de mensheid ziet... Dat vechten nooit de oplossing kan zijn. Dat als je vecht, je altijd verliest. Op welk niveau dan ook. Ook al doe je het met woorden. En is vechten dan de overwinning? is wel een overwinning, maar dat is een duidelijk andere soort van overwinning. overwinning. En natuurlijk komen alle mensen van de aarde eens tot die gedachte. De overwinning van zichzelf. Dat is de grootste overwinning die een mens kan behalen. Dit zal een overwinning zijn binnen in het zelf, die de ander kan vergeven, die licht en liefde aan anderen zal schenken, die het zelf kan vergeven. Het zal de trilling van de ziel zijn die in het lichaam gedeponeerd wordt. En met het denken, kunnen we bedenken dat alles in dat lichaam, alle cellen, de kant op gaan van die trilling. Alles in het lichaam, alle cellen, en alles zal dezelfde kant op gaan: de kant van de liefde. De pijn, het verleden, het is voorbij. Het verwerken van het verleden is volbracht. Het denken is geheeld. De gaalbeker die de ziel is, vult zich. En het lichaam, zal geheeld zijn. De aarde zal geheeld zijn. Zijn we nu nog ver van deze wijze van denken? Wat denk je er zelf van? Ieder mens zit de gedachte over vrede in zichzelf besloten, geen mens uitgezonderd, zelfs de grootste boef. Ieder mens heeft toegang tot zulke gedachten. En wij mensen hoeven zulke gedachten alleen maar toegang te laten hebben in het brein van dit moment. Komen we tot zulke gedachten. En juist door het leren begrijpen van de duisternis. Door erover na te denken. Dat het een nooit iets is zonder het ander. Zonder nacht... Een dag. Want de mens kan zich slechts in het licht weten als hij zich helemaal heeft gewenteld in de duisternis, in het negatieve, het tot op het bot begrepen heeft. dan zou je wellicht op de gedachte kunnen komen dat oorlogen elkaar beschieten en wat al niet meer ruzies een functie heeft. Het absolute ervaren van de duisternis, van de woede, van de ellende die het met zich brengt. heb je het misschien in dit leven meegemaakt of wellicht in een van je vorige levens dan is de duisternis begrepen en de mens zal dit nooit meer willen meemaken maar, en dat is nog veel belangrijker de mens zal het ook nooit maar dan ook nooit een ander willen aandoen. Die mens zal besluiten om de rest van zijn evolutie zich met de liefde, met een hoofdletter, bezig te houden, daarin te leven. Ook in zijn zaken, ook in zijn omgang met mensen die hij beneden zich acht. Maar goed, dan denkt hij dat niet eens meer. Want je bent in staat om je negatieve houdingen te leren beheersen. Jij bent tenslotte heer en meester over jezelf. Nee, niet je ego. Dat wat je werkelijk zelf bent. Je ego heb je al veel te lang... alle ikaars gegeven. Wordt het niet eens tijd... dat jij... jij aan de beurt komt... om te worden... wie je werkelijk bent... Je hebt zo'n enorme kracht binnen in jezelf. Je hoeft het alleen maar in een besluit binnen jezelf leren te gebruiken. Dat is eigenlijk alles. Zo eenvoudig is het gewoon. Dan is het niet meer, ja maar en hij, en zij, dan zie je dat je de dingen uit liefde, uit liefde doet, en niet uit een behoefte aan liefde. Kunnen we zien dat als mensen toestaan, toestaan dat ze, dat als ze de illusie laten heersen, dat ze het ego laten heersen, en alle gedachten uit het ego laten heersen, dat we zien dat deze mensen nog niet, een andere trilling, een, een hoger bewustzijn hebben bereikt? Een bepaald bewustzijn hebben bereikt? Misschien willen we, kunnen we erover nadenken, willen we bemediteren dat die illusies die we hadden, dat die illusies ons kunnen dienen. Dus, dat ze niet meer de baas over ons zijn, maar dat ze ons kunnen dienen, dus de illusies die uit ons ego komen. Dan kunnen we over nadenken, dat het hoger bewustzijn is bereikt, dat het inzicht is bereikt. Dat de harmonie en het evenwicht in onszelf is bereikt. Je hebt het nodig gehad om te leven vanuit je ziel. Het een kan niet zonder het ander.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 Want alleen jij, jij bent in staat om het om te draaien, dus om ervan te leren, de ander niet te oordelen. En zelf in jouw tijd te bepalen hoe ermee om te gaan. De tijd die jij zelf geschapen hebt. Tijd, die wij mensen zelf geschapen hebben in het leven hier op aarde. Als je nog met je meditatie in deze meditatie ogen gesloten hebt, Kun je zoals als je dat wilt, nu open doen. Ga ja, gewoon volgende week weer verder hoor. Voel je nog de spanning in je gezicht of is het nu weg? Misschien ben je wel lekker in slaap gevallen. Ik ben in ieder geval nu wel een beetje binnen de tijd gebleven. Nou, en als je nog een keer wilt luisteren, dan kan dat gewoon allemaal. Je kunt het via het uh, Indigo Soul Station archief doen. En als je dat wilt, kun je ook via mijn website, yhra.nl kun je in het archief uh, zoeken, wat je nog graag wilt beluisteren, mocht je dat willen. En ik had het... Voorin deze lezing over toch wel het evenwicht van het lichaam, de ziel en de geesten denken dus. Ik heb daar een eh, korte tekst over geschreven ooit eens een keer, en die staat op mijn website. Die heeft mijn dochter trouwens gemaakt hoor. Dan kom je ook vandaar van uit eh, op haar links. En eh, ja, dan zou je het verder kunnen lezen, als je dat zou willen. Dat is het evenwicht tussen het lichaam, ziel en de, en de geest. Nou, lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Het was me weer een groot genoegen. En eh, nou, tot volgende week dan weer. En een hele fijne week met alle die je lief zijn. Maar ook met de mensen die je niet zo lief zijn. En misschien kijk je daar nu anders naar daar